Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een aanval op een markt in Nigeria zijn zeker twintig mensen omgekomen. Gewapende mannen openden het vuur en staken auto's in brand. Het gebeurde in het noordwesten van Nigeria. Dat wordt geteisterd door geweld van bendes. Er worden geregeld schoolkinderen en dorpsbewoners ontvoerd. Waarna losgeld wordt geëist. Afgelopen week wisten beveiligers nog 187 mensen te bevrijden... die door bendeleden waren ontvoerd. De Taliban hebben de Verenigde Staten gevraagd om vrijgave van Afghaanse banktegoeden. Na de machtsovername door de Taliban werd bijna 8 miljard euro aan banktegoeden in het buitenland bevroren. Voor het eerst sinds de Amerikaanse terugtrekking uit Afghanistan was er de afgelopen dag overleg in Qatar tussen de Taliban en de VS. Behalve het vrijgeven van geld vroegen de Taliban om humanitaire hulp. De VS wilde vooral praten over een veilige evacuatie van Amerikaanse burgers... en anderen die weg willen uit Afghanistan. In het beroemde Bolshoi Theater in Moskou is een acteur om het leven gekomen. Tijdens een operavoorstelling viel een deel van het decor bovenop hem. Dat gebeurde tijdens een wisseling van het decor. Het slachtoffer is een 37-jarige acteur van wie de identiteit niet bekend is gemaakt. De voormalige turnbondscoach Gerben Wiersma is in hoger beroep alsnog schuldig bevonden aan grensoverschrijdend gedrag. Hij zou turnsters hebben uitgescholden en blessures hebben genegeerd. In april werd Wiersma door een tuchtcommissie nog vrijgesproken. De commissie van beroep van het instituut sportrechtspraak zegt nu dat hij wel schuldig is, maar het niet doelbewust deed. Daarom krijgt hij geen straf. Het weer. Het is vannacht droog, minimaal tussen 6 graden in het westen en dicht bij het vriespunt in het binnenland. Op veel plaatsen ontstaat mist, die hardnekkig kan zijn. In de loop van de ochtend breekt de zon door, maar er is ook bewolking en het wordt 15 of 16 graden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM! nu de nacht. Hello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 Ik hoop zeg maar wat er is, want je woorden zeggen niks Je houdt je ogen dicht, alsof jij niet beter wist Maar soms lijkt het, alsof jij drijft Jij bent Echt willen dan kan het baby. Alsof er niets is veranderd Geloof die van binnen dat als we echt willen, dan kan het alsof er niets is veranderd. Jouw keuze ZFM. be I see. Is it? Uh. <laughs> one point one, one one point one gram of them. Big the job shop opening up. Uh. Girl, I want to shower you with diamonds and pearls. Just for me. I can't you see? I want you just for me. Oh la la, I say, can't you see? I can't you see? I want you just for me. The shelves getting busy.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 Staat voor de vers kopje thee. ZFM met een hoofdletter Z. Van zon, zee, Zandvoort en Zomerhit. Zomer Get you, get you.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 is ways